Ik ben een strijder, een goede krijger op mijn eigen. Kan ik ik alleen, maar ik doe het niet alleen. Ik ben klaar samen met mijn kameraden of jag naar te hekken. Ook al gaan we sterven en nog erger. Deze oorlog is gemaakt voor de vrede die we streven. Duizend jaren geleden waren de samurais de perfecte krijgers. Wees moedig wie we zijn, het verleden is onbegrijpelijk. Met moorden en aanslagen, het is menselijke fout. De geest van elkaar veilig zijn de belangrijkste bezit van mijn leven die me kan ik geven. Zij is zo speciaal en bijzonder, want zij weet hoe ik moet blijven kalmeren tegen de boosheid.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 Niemand kan mij tegenhouden, ik ben hier met mijn kameraden, op jacht tegen de bandieten. Samen gaan we naar de vijanden, die aanwezig zijn voor de gevechten, al is deze wereldsekt. Mijn helm is een bescherming tegen de slag van de zwaarden, ook al zijn mijn uitrusting zwaar om te dragen. Wees kracht op mijn benen en voeten, er is de kracht waar ik zo naar verlang, om te kunnen blijven. Ik ben niet bang, ik ken geen angst, want mijn leven is erg. Zo dit zijn mijn vijanden met katanas zwaar tegen de ninja's en de andere de samurais. Ik ben een Ronin, een samurai zonder meester, we moeten met sense leven, om onze vijanden te vrezen. Ik ben een Ronin, een Samurai zonder meester, we moeten met sensen leven op onze vijanden te vreden. Ik ben een Ronin, een Samurai zonder meester, we moeten met sensen leven op onze vijanden te vreden. Ik ben een Ronin, een Samurai zonder meester, we moeten met sensen leven op onze vijanden te vreden. Ik ben genoeg om mijn te doen. ik was klaar voor de dol. Ook zijn mijn kameraden verslagen in de slag, ze hebben nu meer respect en moeten tonen. Wij hebben geen herdenken voor de mooie slijt die zij hebben gedaan. We geven de moed niet op, we hebben geleerd om niet op te geven. Toch gaan we samen tot de bittere en Eens eerst moeten we toch sterven tegen gewild van de oorlog. Niemand geeft om iemand, hij is We doen hem met z'n allen kapotmaken voor niks. Ik ben een Ronin, een Samurai zonder meester. We moeten met sensen leven om onze vijanden te breken. Ik ben een Ronin, een Samurai zonder meester. We moeten met sensen leven om onze vijanden te breken. Ik ben een Ronin een samurai zonder meester. We moeten met sensen leven om onze vijanden te vreken. Ik ben een Ronin een samurai zonder meester. We moeten met sensor leven om onze vijanden te vreken.